Ja, daar zijn we weer. Het is vandaag uh, oudjaarsavond. Het is nu 4 uh, minuten over acht. Het is 31 december, de laatste dag van het jaar. Je luistert naar Butterfly Team met Japanese Waves. Ja, ik verwacht straks het uh, telefoontje. Een telefoontje van een uh, mystery guest vanavond. En uh, Ja Gaan eens even kijken uh, Misschien is het tijd Voor een volgend muziekje Kan zo gebeld worden Dus Oké, ik hou jullie niet Lange inspanning Maar uh, Na dit liedje dan uh, Ja, dan komt de mystery guest Harmonique Return of to nature Uh, u spreekt met DJ Jaap. Oh, hallo. Eh, hallo. Ja, u spreekt met die bijna van Rukkenhoven. Als apeldoorn, oh. Als de de Aha. Nou, ja. wie gaat ze? Hoe oh, gaat Ja, ik spreek met baron van Rukkenhoven. Van rückhoven van die kroondomeinen als uh, Apeldoorn. Oh, wacht eens even. Ja, u beheert de, de kroondomeinen, oké. Okay. Ja, oh, uh, oh, uh, oh, uh, wij heeft even geduld, even, want die honden hier waren een beetje gek. Uh, even. Het is, uh, hier, ja. wij, wij hebben hier van die kabouters. Zo rond de kroondomeinen. En uh, ja, die zijn agressief. En daar worden oh, die gewoon gek van. Oh shit. Ja. Ja, ik, ik, ik heb wel eens gehoord over, uh, over kabouters. Zo, vroeger uh, de kleuterschool en uh, ja, riempoortvliet weet zo, die tekenaar. Die tekende ook oh, allemaal ja. kabouters. En die geloofde er ook in, hè, kabouters. Hè? Maar volgens mij was hij zelf ook een kabouter, hè? die Riempoortvliet. Ja, dat is na naderhand uitgelekt. Maar blijkt bleek ook een beetje uit de kluit uh, kabouter geweest te zijn. Heb ik gehoord, tenminste. Ja, wij, wij hebben hier onteerlijke last van die kabouters. Want uh, ja, mama die is daar niet zo blij mee. Oh jee. Nee. Ja, ja. En, het, het, het zijn Het zijn. Zijn slopers. Oh, ze je. maken alles, ze maken alles kapot. want die die wilde zwijnen uh, jagen ze weg met hun geschreeuw en gedoe. Oh. Oei, dat is uh, niet. Oh, vandaar dat uh, dat jullie daar in het huis uh, last hebben van uh, van die wilde zwijnen natuurlijk. Ja, want ja. Ik... Die honden worden daar gek van en en, en daar kan en daar kan mama niet slapen en dan oh wacht even dat zijn oh, even in de tuin even die honden loslaten oké okay. even mijn geweer heeft u even daar ja heeft u even Ja, ja hoor. even die honden en uh, ja dat wist maar oké okay. Ja, ga, ga ga, maar heel, ga maar heel, ga weg, ga weg. Pak dan, pak dan. Pak. Oh, oh jee. pak die geweer. Zo dan. Ja, papa pak die geweer. Ik dacht dat het vuurwerk was, maar uh, ze geweerschoten zijn het dus. Ja, hier hoor ik wel, wel vuurwerk in de verte. Ja, het is uh, nog op, uh, ja, over een kleine vier uur is het eind uh, januari, is nieuwjaar. Is er onderhand alweer uh, zeven minuten over acht. En, eh. Uh, ja. Oh, dat waren waanzin, ja. Oké. Okay. Ik moest, uh, Ja, uh, ik heb uiteindelijk geschiedenis, ja. Oh. Zo, eh. Uh, jaar, hè? Ja. En, eh. Uh, uh, wat, wat, wat gaan zij, wat gaan we nu doen, nieuwjaar? Ja, ik, eh. Uh, ja, het nieuwe jaar. Ja. Ik denk dat ik een familiebezoek ga of zo hè, bij, mijn, bij mijn moeder. En eh, ik denk dat mijn schoonmoeder ook nog wel even langskomt eh, morgen. Dus eh, ja, er hebben we hebben in ieder geval oliebollen in huis gehaald. Dus eh, ja. De nou, familie woont allemaal in Den Haag, hè? Zoals u uh, nou, niet allemaal. Een, een, een ja, gro groot deel van mijn familie woont in Zoetermeer. Dus uh, mijn moeder en uh, drie van mijn broers, eentje woont in Delft. En ik heb uh, nog een tante in Den Haag wonen, in Scheveningen althans. En dan heb ik uh, nog wat verspreid door het land. Zelfs in Apeldoorn heb ik een paar neven en nichten wonen. Die zijn er ook opgegroeid oh, dan, dan, dan moet u echt een keer lang komen om naar die kabouters te kijken. Hmm. Ja, dat, dat ben ik toch wel benieuwd naar jou. Ja. Maar zijn ze gevaarlijk die kabouters? Nee ze, toch? Ze, ze, ze zijn... Oh, wacht even. Daar heb je ze weer. Ik pak mijn weer. Oh jee. Ja ja. Oké, okay. heeft u er nog een paar geraakt? Schiet die nou met hagel of gewoon met scherp, met, uh, met van patronen? Ik schiet gewoon met, uh, met, uh, met scherp en want als, als, dat niet, uh, als dat niet helemaal lukt, dan schiet ik met mijn machine weer. Ja. Jeetje, god zeg. <laughs> bloedig... oh, dat gaat altijd goed. Oké, okay. dat zal wel een bloedige ja. bende worden dan in de tuin. En Heeft hij een grote tuin? Ja, nou, zo'n uh, zo 24 hectare. Zo dan. Nou, met zwijnen het Oké. Okay. Ja, ik, ik, ik heb ook.. Ik heb ja. Volgens mij heb ik ook een kennis van een gisteren ontmoet hier. En die zit nu bij mij aan de koffie. Oké, okay. en wie is dat dan? Ah, uh, ja, die man die komt uit België. Oh, wacht eens even, Voor, maar maat klinkt wel bekend. Is dat niet uh, die uh, Jacques Patat ofzo? Eh, het is een beetje een vaag mannetje. Oh, een vaag ja, ik mannetje. Kan hem, ik, ik kan hem wel even aan u geven. Oké, okay, een vaag mannetje. Ik ga, ik ga hem even, hij zit bij mama op de slaapkamer, ik ga even kijken of die er is. Nou, we wachten af straks. Ik ben benieuwd wie dat nou weer is. Dat is de Mystery Guest, hè? Baron van Rukhoven, ja. House Apeldoorn, jawel. Ja, hallo, je... met de Jack. Ja, hey, Jack. Hoe is die jongen? Allee, ja. Hey. Ja, ik, ik ben hier bij uh, Baron van Rukhoven. Heel aardig, maar een beetje raar, woont hij, met zijn moeder. Met, uh, die, ja? Ben jij ook aan het schieten Hij is ook steeds... Hij heeft allemaal geweren, hele... Een machine geweer. Dan heb je hier... Je hebt die, die verdomde kabaters heb je hier zo. Oké. Okay. Die, die slopen die hele tuin, en maken die wilde zwijnen en het schieten. Dan wordt hij ze helemaal En dan, dan, dan laat hij de honden los. En dan... Ik, ik, ik, je kunt het wel horen af en toe. Dan, ja, ja oké. Okay. Kijk maar, okay, moet je zo. luisteren? En dan wordt die oh, die raakt helemaal over stuur. Oh, oh. En dan, dan de praktische, de, de praktische machine hier, hè? En dan uh, ja, kap mee jongen. Nou, pak ze maar dan. Zeker, dat gaat hier helemaal los. Oh jee, nou zeg, wel weer je, je vuurwerk hier. Ja. Maar ook al bij jou ook eh, een en ander. Eh... De achtergrond uh, geknal ge en alles. Ja, dit, het, lijkt, ja. Het, lijkt, het lijkt hier behoorlijk. oh jee. <laughs> zijn er zoveel kabouters dan daar in de, op de Veluwe? Ah, nee, dus niet alleen kabouters, maar de kabouters die zijn agressief, hè? Die oh, zijn okay. agressief. Daar moet je voor uitkijken. Je hebt nu het, het ergens, hebben vuurwerk gekocht. <laughs> oh shit. De... Het is gevaarlijk, te zijn al gevaarlijk, maar met het vuurwerk zijn ze dubbel zo gevaarlijk. Oeh, nou, ja, oké. Okay. Dat is wel niet van dat zware vuurwerk. Dat illegale spul. Dat zijn van die, uh, van die Italiaanse miljoenen knappers zijn er. Oké. Het gaat heel hard. Voordat je het weet ben je zo, uh, zo je handen kwijt. Dat is best wel lastig. Ah ja, zonder handen, ik kan je ook geen vuurwerk meer afsteken hè. ja het klinkt misschien hard, maar... Als, als er nee. een eentje... ja. Ja? Dus die gaat. jij gaat een, een nieuwjaarsuitzending maken, heb ik goed begrepen. Ja, daar zijn we nu mee bezig he, we zitten nu live, dus nu o, kijken... Ja, het is kwart over acht, ja. acht geweest, dus... Uh... Ja, dan, dan had ik even mijn haar moeten doen, want dat ziet er niet uit. Ja. Nou ja, het is geen televisie uitzending hoor, dus uh... oh, dat, dat, <laughs> dus dat scheelt goed. weer hè? <laughs> ja, hé hey, ik moet gaan want ik moet uh, zijn moeder even helpen, die moet naar de wc, ik kan ze niet alleen dus, Oké. Okay. Uh, ik, ik stuur Baron van Rukkhoven even terug, kan ik nog praatje met hem maken? Oké, okay, nou bedankt uh, Jack. Nou, nou, dag! Dag Jack, to en doe do de killer rabbits de groeten van me. Da da da daar heb ik nog steeds nachtmerries van. Oh jee. Dat je gewoon, dat je ligt te slapen en dan ben je klam hè en die lakens die worden ziek, misschien Dan zien die knijntjes weer over de her. Oh man, help! Oh. Ja. Ja, ik hoor in de verte iets stampen. Het lijkt wel een spookfilm. Moest je eens heel goed luisteren, dan hoor ik voetstappen in de verte. Hoor je het? Of zijn het geweerschoten? Het lijkt wel van die voetstappen, zo'n donker, zo'n heel groot landhuis. Ergens op de vele, bij de kroondomijnen. Ja. Hey, hallo. hey, hey. Barone. Ja. Ah, we hebben baron, oh, ja. baron van Roekhoven. Ja, met die Baron hier al Ik loop tot buiten in die tuin. En dat is één groot bloedbad. O oh, jee. Een groot bloedbad, ja. zegt jongen, jongen, jongen. Oei. Die, ma die mama is helemaal overstuurd. Zo dan weer een kabouter. Hoorde naar een knal, zeg. ja, De kabouter zal niet veel van over blijven, denk ik. <laughs> ja, wij gaan uh, op de, de grote mijnen. Gaan wij. Uh, straks uh, Gaan wij schieten. Ah. Oké, uh, Even. Uh, uh, ik geef u even mijn zoon. Uh, dat dat niet met die flap. U weet wel. Ja, met Van hoven Ja, hallo. Uh, van hoven Bent u die van Hoven, Die bekende? Hallo, ja. Hey, oh, jij? Oh, ben ik met de echte DJ Jaap uh, aan de lijn? Ja, dat klopt. Goh, chimieke zeg. Ja, ik weet u misschien. Ik woon op het lol. Aha. Ja, samen met mama en de honden. En, eh, uh, ja. Hij nu een waarom van eh, uh, uh, ik weet niet, Rukkeveen of Ruk, Van Rukhoven. Oh ja, Rukhoven. Maar dan met uh, CR uh, of, of CHI y is, Dus. is een hele rare vent. Ja, oké. Okay. Hij, hij. loopt ontstand met een fles whisky in de hand. <laughs> oké. Okay. Hij zou het zo dan. <lacht> nou, nou, nou ik, ik ben benieuwd hoe we het in de rest van de avond verloopt. We hebben straks uh, een hele jolige baron aan de, aan de telefoon. <lacht> ja, weet u, dat. Whisky is nog niet zo erg, maar. Uh, in de andere hand heeft hij geweer. <lacht> oh shit. En nou, dan gaat hij op die kabouters schieten. Schiet u. Ik heb nog nooit geen kabouters gezien. Nu. Oh? Oh ja, hij zei er ja. net. Uh, eh, dat hij op kabouters zat te schieten. Ik vond het als een raar verhaal. Maar ik denk nou ja, het zal wel. Dus hij ziet ze vliegen, zeg maar. Hij ziet ze vliegen. Okay. Ik wens u allemaal een, een prettig uh, nieuwjaar. Eh, Dank je wel. Succes met uw radiosender. Dank je wel. Um, um, um, ik heb hier nog wel iemand die zit bij Baron van Rukhoven op de stoel uh, ook aan de whisky te lurken. Misschien dat u die even wil praten? Ja hoor, prima, ga maar. Dat, uh, dat is een zo'n kleine dwerg, uh, ik weet niet, uh, die houdt ook van whisky. Dat is allemaal whisky, uh, liefhebbers, dus begrijp ik. Ik, uh, ik, ik ga hem er even, even naar mama en dan roep ik hem even bij. Oh. Oké, okay, bye, bye. Oh mensen, dat wordt een dolle boel met die whisky daar, hè. Op dat landgoed. <laughs> ja. Nou, <slacht> hmm, het zo maar benieuwd allemaal, hè. Ja, het is onder andere alweer uh, tien voor half negen. En een nieuwe jaren al gestaag. Ja, hallo. Ja, met wie spreek ik. Met uh, Jacco. Oh Jacco, hi hey, Jacco. Hey ja. Hi, hey, hoe is die jongen? Ja, die... ja hoor. Prima, het is een beetje de zoietje hier. Maar... Ja, ik euh... <laughs> ik, euh... ik, hoor het ja. Het zie hier één grote puin op. Allemaal kabouters in het tuin. En wil wilde zweren, En een hette, En weet je veel wat allemaal. Oh, dus hij de... ziet ook al kabouters. <laughs> en er loopt een of andere. Wacht even. Ah, zo, en eh... Uh loop lopen allemaal, ik weet niet, er we lopen een op een gouden gek, die loopt daar in de tuin. Met de ene hand een fles whisky en een ander de geweer weer. En, uh, okay. <laughs> een groot puinhoop hier. scheelt als de daar mag ik niet meer komen. Oké. Daar mag je niet binnen, uh, okay. uh, dus uh, het is wel veilig. Maar uh, ja, ik weet niet, ik uh, kom hier voorlopig nog niet weg denk ik. Want, uh, ah. iedere keer, uh, Iedere keer dat ik weg wil, daar schenk schenkt weer een nieuwe ballen in. Dus, uh, oh. Oh, wordt een dolle boel. Ja, ik ben hier aan de bier op dit moment. Mijn eerste, ja, ja. eerste biertje voor vandaag. Voor vanavond. Dus uh, ja, ik heb, uh, ik heb wel uh, Coal in huis. Dat is een soort uh, vermoed. Ja, okay. net zoiets als uh, Martini of Senzano heet zo. Een Italiaanse merk ook. Maar uh, het is, uh, smaakt uh, prima. En ja, dan uh, straks met, met ons ze twaalf uur is, dan gaan we erop toasten. Straks, mevrouw Tje en ik. Ja, ik weet niet of ik dan nog wel kan staan. Ja, hè? Ik, ga, ik weet niet of ik dan nog kan Volgens mij slaap ik dan ook. Oeh, oké. Okay. Dan ben ik al te ver heen om uh, überhaupt nog wat te kunnen doen. Ah, oké. Okay. ja, maar, weet je, de avond is nog lang, hè? Ja. ja, misschien dat ik uh, straks uh, nog wel even terugbel. Ik kijk wel even. Ja. Misschien dat ik dan nog aanspreekbaar ben. Ja. Dus, eh... Uh, maar ik zie dat er van alles op tv is. Dus uh, ik wens jou en uh, de jouw en de gezin en de familie... En iedereen die naar Euron luistert... Wens ik een uh, fijn en gezond uiteinde. Dank je wel. Goed En uh, dan... Uh, dan, uh, dan gaan we hangen vanaf hier en dan gaan we weer eventjes kijken, want hier gaat hier echt van alles mis op het moment. Oh jee, dan zal die kabouters... Uh, de kabouters, uh, ja, de een die, die, die ziet geen kabouters van volle oven, die zag geen kabouters, zei die? Wacht even, bonan, ga af, af, ga af. Ga af, ga af. Los, los. Los Ga ze Even met de hond om het vechten. Er ook Geef oh jee. Dat gaat niet goed daar. Dat gaat niet goed hoor. Oh. Zijn de verbinding kwijt. Gaat niet goed daar bij die kroondomijnen, geloof ik hoor, euh, beste mensen. Dat is niet goed. Hé? Nee. Nou. Het is. Euh... <laughs> Hij is ineens weg. <laughs> nou, we gaan maar even naar muziek luisteren, mensen. We'll see a butterfly team met Spirit. Butterfly Tea met Viking uh, Spirit. Volgende nummer. Waar je naar gaat uh, luisteren. Dat is uh, een prachtig nummer van uh, Mood met een Drums of dat was de Tangoose met de Strange chords, Crazy Blues En daarvoor hoorde je Mood met de Drums Of Love En nou hebben we have mm -hmm. nog Een uh, leuk plaatje En uh, Ja dat is uh, Daisy May Met Haha uh, <laughs> ha, Met Sofa Ja ook weer eens wat anders hè? mee met, uh, met sofa het volgende nummer is uh, van hot fiction met uh, my girl dances with uh, my girl dances and for under number is the traffic blues with the tribute to the kings <coughs> tribute to the kings ode aan de koningin. ja dat zal wel de koningen van de blues zijn denk ik maar goed volgende nummer is van uh, Mels met uh, de Engelse versie van Hegel Dus dat was Mels met Hegel. Er is ook een Franse versie van. Maar die ga ik later op de avond draaien. Het is uh, ja, zes minuten voor negen, zie ik hier. Ja, nog uh, een uh, uurtje of drie. En dan beginnen het nieuwe jaar, weer 2014. Over drie uurtjes. Oké, okay, nou we hebben nog uh, wat tijd over. We hebben weer een prachtig liedje. Of uh, een prachtig muziekje. Van Libra met uh, Searching for Balance Bye. Is Wahala met uh, Experience 1 en daarvoor hoorde je Libra met Searching for Baddens. Ja, daar straks is het is bijna 9 uur. En nog 3 uurtjes, hè, dan, uh, dan leven we in het jaar 2014. Oké, okay, nou, mensen, het uh, is bijna 9 uur. Nog een minuutje ongeveer, dus uh, nou, ik zou zeggen, uh, geniet je nog uh, de rest. Uh, ...van de muziek van de avond. Eh, ook nog Baron van Rukhoven... ...en Jacco... ...en van Volhoven. Nog bedankt voor de medewerking... het programma. Misschien... ...misschien komen ze later op de avond. Nog terug. Wie... in de jar en je kunt uh, dat nummer nog wel uh, van de rockband Tin Lizzy oké okay, dit is dan de keltische uitvoering maar het kan ook zijn dat Tin Lizzy het uh, weer van, uh, van hem hebt uh, gepikt of geleend hoe je het, uh, hoe je het ook noemen wil oké okay, uh, we zijn nog steeds live in de lucht dus uh, nu even kijken hoor Lalalala, het is uh, nog geen 5 over 9 in ieder geval en uh, nou ja, jullie kunnen skypen, als jullie er zin in hebben. En uh, het skype-adres is Eurostar.radio. Dus gewoon Eurostar.radio. En dan kan je live in de uitzending komen, als je dat tenminste trekken hebt. Eh, uh, goed. Nou, uh, ik heb net uh, twee oliebollen achter mijn mix zitten... Achter me kiezen of in mijn mik, juist ja, echt Haagse <laughs> dus uh, oké, okay, live vanuit Laakwet hier in Den Haag. Nou, het is nu wat rustiger met vuurwerk. Ik denk, uh, ik weet niet wat er op de televisie is. Ik heb net al even zitten kijken. Nou, nou zag ik net op PowerNet uh, uh, via via kreeg ik uh, een berichtje. op PowerNet op internet uh, stond een berichtje over een man die uh, die ging vuurwerk afsteken. En wat doet die Icon nou? Neemt hij zijn hond mee. En dan gooit met vuurwerk ja, zijn hond eh, zwaar gewond. Ja, dat is natuurlijk niet zo slim. Maar ik vind eh, als je vuurwerk afsteekt tot daar aan toe. Maar dan ga je niet je hond meenemen. Dat is niet zo slim natuurlijk. Het is natuurlijk wel, wel vervelend en zielig allemaal, tuurlijk. Eh, zeker voor het beestje. Maar ik bedoel, als je vuurwerk gaat uitsteken. En een volwassen vent. Hè, Laai je, je hond toch thuis? Die ga je toch niet meenemen, man? Wat is dit allemaal? Sjongre, jongens, dinsdag gebeurd hè? Vandaag, ja. <coughs> Neem me niet kwalijk. <coughs> maar goed, we gaan eens even kijken of er nog iemand op de Skype zit. Uh, eens Even kijken. Uh, de Skype. Jullie kunnen skypen. Skype-adres is Eurostar.radio. Dus Eurostar. Nieuw Skype-adres. Staat ook op de Facebook. zat ook een nieuwe Skype-adres uh, aangegeven. Dus, uh, maar goed. Ik ga in die tussentijd uh, even een uh, muziekje draaien. En, uh, oké, okay, dat is... Uh, uh, Fry Evans, Fry Evens Orchestra. Met Homecoming. Mm. U mij. Hoort u mij. Ja wacht. Ja, ja wacht maar. Ja. ja? Nou? Nou, wie is dan? Dat is juist. Ja? Ja, ik ben die jaap. DJ Jaap, ja. DJ, DJ, Jaap. Ja. We hebben elkaar nog een uurtje geleden gesproken. Baron van uh, Rockenhoven, ja. Ah, die DJ, jaap. Nou, die ja, nou, je moest dat juist van. Hoe is dat juist van die mami? Ah, nou doe maar die juist terug hoor. Ja, ja. Doe maar die, die goede ja. terug. Ja. Ah. ja. Ja, lekker ja. Wat, Ik heb net een plaatje voor je gedraaid. Whisky on the jar. Ja. whisky. Ja. Eh, on the ik ben, jar. Ik ben... ...jets aan mijn... Uh, ...vijfde fles. Zo, zo, zo, zo, zo, zo. Nou, dat vind ik dat je nog aardig nuchter klinkt, hoor. Maar na vijf flessen. Uh, ja. Ik zit hier aan die... mijn koffie. Dit is met mijn derde biertje, halve liter. En ik ben nog apenuchter. Nou, oh, <laughs> ja. die, die, uh, die, die die die die die buitenlanden, die die jaak, die staat buiten uh, en ja, die staat voor cabaltes uh, af te slachten. Oh jee! Uh, oh, ja, Jacques, Jacques, uh, Jacques, uh, Jacques Patat, toch? Ik, ik, ik, ik kan die daar wel een stukje van laten horen. Oh. Ik, ik ga het proberen, ja? Ja, is, is goed, is goed. Oké. Okay. Oh, gewoon water. Gewoon water. Daar gaat jou ja helemaal los daar, gaat niet goed, Oeh O, o joh. Dat gaat helemaal. Probeert die kabouters te verdrinken ofzo? Oh mijn god, moet je dat horen? Ja, ik hoor het, zo. Ja. Hij is in het water gevallen ofzo. Uh, hij trekt die uh, kabouters door het toilet ofzo, of of <lacht> weet ik het niet? Oh uh, nee, er zit natuurlijk in de tuin geen toilet, of je moet zo'n poephuisje hebben, zoals we dat vroeger al hadden, maar. Nee, we hebben ja zo'n zo buiten toilet, hebben maar maar zo'n hartje in de deur. Ah uh, ja, klopt, een hartje door de deur, ja ja dat is ja koud nou hè dat is ja koud ja maar je hebt toch wel dat he, landgoed toch wel een een bc in in dat landhuis neem ik aan nee dat mag niet oh mag dat niet oh nee dat is uh, van die uh, van die explosie uh, explosiegevaar hè oh gast. oh dus dat uh, ja ik, ik zie dat u er ook paaien dus ja, als, als u uw pijp zit te roken, nee, nee, nee, dan, dan, dan nee, springt u. Uh, nee? Oh. Oh, oh nee. Nee, ik, ik, ik pijp niet. <laughs> nee, ik bedoel roken. Tabakspijp. Oh! Ja, ja. <laughs> Blazen namens ze dat in Duits, nee, niet Nee, nee, nee, nee dat nee. bedoel ik niet. Ik doe uh, rougen Raugen, ja. <laughs> Ja, ah, je geldt van uh, kabouters. Kabouters, ja. maar ja. Ah. Kabaltes, eh, ha. Dus als je op, op de wc zit uh, te roken, he, sigaar of pipe of sigaret, ja dat dan krijg je ha. explosiegevaar he, met die burput, uh, daar beneden. Ja, en dan is is niet die, zo... Met die gasvorming. Zolaard, ja. Maar weet, weet je wat het is? Ja. Die, die, die wilde zwijnen, mm -hmm. die, die kruipen in een hok. Maar het is lekker warm. Ja. En eh, dat doe je niet meer op. Oh, echt? je schiet ik, ga Oh jee. Maar ik ga even, e even, uh, ik ga even naar achter om, om, om een uh, volgende biertje te pakken. Want het is toch ja, uitzard, dus dan kan ik lekker aan mijn gang gaan. Het is nou onderhand ja. al alweer even kijken. Kwart, uh, kwart over uh, negen geweest. Ik ga even, ik ben binnen twee minuten terug. Oh, hoor. Oké, okay, en dan spreekt u volk maar even toe, het Nederlandse volk. Dus uh, uh, in die tussentijd, ben ik ben binnen twee minuutjes terug. Oh. Ja, ha ha hallo, die lieve luisteraars. Ja, is die uh, baron van me Wel, Wel ben je uh, aankijken, hè? Want, eh... Uh, ik, ik laat het net iets, want er was, er was een, ja, er was een kerel, en die, eh, uh, en die gewoon op zijn eigen hool. Nou, als je zien, hè? nou ziet, hè, dat is een hartstikke hè. dat kan toch niet? Dat dus is ja niet goed. Goed, dan, en die, als ik die hond wakker is had ik hem gebeten, hè. Ja, natuurlijk, dat had ik gedaan. Dat moet je niet voor... Maar, ik zal je vertellen, het gaat net over die wc. En laatst, toen ging ik naar buiten, want ik moest heel nodig. En uh, ik uh, ik dacht, ben in de deur open. En toen dacht ik dat een uh, wild zwijn op die wc zat. Nou, maar dat was mama. ik schrok me daar eigen kapot, ja? Nou, ik, ik, ik, weet, ik weet niet wat ik, wat ik allemaal aan die andere kant hoor. Volgens uh, mij een DJ-ja de studio aan het brengt. Of hij hebben vloog bafakkers in huurd. Het lijkt wel onwacht daar. Ja, ze zijn een schietende of zo iets. Misschien hebben ze daar ook van kapotjes. Oh, daar ben ik weer. Nou, ik heb even een, een halve liter blik gepakt. Kijk, ik zal ze even laten horen voor de microfoon. Oh ja, dat klinkt goed. Ja, dat klinkt goed. hè? Echt een grols. Hè? Grols uit Enschede. Hè? Ja, Geen Heineken hier. <laughs> proost. Ja, proost. Ik, eh, ik neem ook nog een slag. Ja, een kind koet erin hè, ja hè? Ja, dat, uh, dat, ga, dat gaat er wel in hoor. Ja, dat gaat erin als koek, hè? Oh. Hij nog nooit van de hoor. Bierkoek. Een bierkoe? Hé. Hey. Bier... Nee, ik heb nog nooit van een bierkoe gehoord. Ja, dat komt. Die koeien, waar we hebben natuurlijk kolonnen hier en hem van die Schotse koeien. Oh, die Hooglanders, ja ja. Ja, en, en die geven geen melk. Die geven geen melk, dat zijn nee. Dat zijn het stieren, denk ik, als ze geen melk nee. geven. Zij geven uh, van dat donkere bier. Oh. Dus, naast goed, daar hebben ze ook. Ah, de donker bier dus, uh, bruin bier of, of Guinness. Ja, Guinness bier. Ja, dat ja. ja. Zo heen zo, kijk, zo heen zo, geen Guinness koeien. Oké. Okay. Ja. Ah. Nou, ik moest, ik, ik, ik, ik moet gaan. Tjus. Ah, tjus. En naar uh, want het gaat niet helemaal goed daar. Oh. oh. Ja, ik, ik zie, eh, uh, ik zie die, die, die, die, die beller, die ziek daar staan. Ja. En, nou, hij is helemaal omringd door cabades. Uh, oh shit. Oei, dat is niet. Dus best. Ik moet naar dus een maatregelen nemen. Oh. En nou, dan ga ik eens even kijken, want ik zie hier wat voor het raam gluren, ik ga even kijken. Want ik vind het een beetje, eh, ja het vuurwerk is hier eh, net wat, wat heftiger geweest. Maar dat konden jullie niet horen dat ik natuurlijk muziek zat te draaien. En dan stond de microfoon natuurlijk ook dicht. Maar, eh, maar ik zie twee eh, glinste oogjes door de, uh, uh, ik ga even kijken wat er, ik vind het een beetje raar hoor. Ik, ik hoop niet dat het een kabouter is, hè. een stadskabouter misschien, ik weet het niet, maar ik ga even kijken. Neem je me mee? Ja ik zal even. Oh, ja. Zo, die is er niet meer. Ja, was inderdaad de stadskabouter. Heet gehoord, de Knol. Ik ga. hem! Ik ga hem! Ik ga hem! Ai, nog een keer! Ja, nog een keer. Dat was die kabouter, dus, ja. Dat ja. waren de kabouters. Ja. Maar ik heb ook, ben goed bewapend hier hoor, want... Uh, Oh, dat was een oh. vuurwerkbom die de verkeerde kant op ging. Een ja. Ja. <laughs> ja. Ja. Nou, je, je moet nou de nemen van die mama. Ja, ja. Uh, morgen ja. gaan wij bij die familie op bezoek. Uh, of de familie komt hierheen. Want we gaan we niet heen komen, want zijn een stelletje uitvreters. Ja, ja. En dan uh, komt ook die, die, die, die dikke bolle blonde, komt dan ook met het mommeltje van hem. En uh, ja, dus ik uh, ik moet gaan, eh, uh, misschien dat eh, uh, misschien aan ja, ik, ik nog heen, wat er laat worden, hè, ja. Oké. Okay. Maar uh, dan moet er maar dan moeten we heen kijken, ja, oké, okay, nou, okay. tjus. Tjus. Ja, dat was uh, baron uh, van Rukkenhoven, hè. Hé, hey, hij is ineens van de chat of, ik, ik, of van de Skype. Ik denk, nou, misschien krijgen we nog, nog die uh, Jacques uh, Patat misschien. Of Jacco, of uh, wie dan ook. Dus, maar ja, goed. Uh, we gaan uh, vrolijk uh, verder hè, met het programma. Misschien dat hij straks nog even terugbelt. Dus, uh, uh, ik zie, ik zie weer verdomme weer een kabouter. Wacht even. Oh die is onszelf al in elkaar gezakt. Hij zag mijn pistool en hij zakte ineens in elkaar. Nou goed, hij ja, scheelt weer een uh, patronen. Maar goed, uh, we gaan gezellig lekker uh, weer een uh, muziekje draaien. En uh, dat is een uh, heel mooi nummer van, uh, van Ken Verheken. Dat is een Belgisch dat. En dat uh, nummer heet Youthful One. ja dat was ken verheken en uh, hier is uh, music, vvs music and more de in californium die jongen? Ja, goed, ik ben er nu op uh, toevallig naar in de radio aan het luisteren. Oké, okay, en is er aan taartzender dan? uh Sunset geloof ik. Oh, oké. Okay. Is ze live aan of is er muziek aan draaien? Eh, uh, ja, muziek, muziek. Oké. Okay. Nee, maar, maar in ieder geval een fijne jaarwisseling uh, alvast, hè, ja? Ja, jij ja, ja, ook, uh, ook een fijne jaarwisseling ja Dus uh, doe ze er goed op Reda Radio, ik ben nu ook aan het uitzenden op dit moment, dus, uh, dus doe ze de goed tevallen. Ja, dat zal ik zeker van. doen. Ja. Dat zal ik doen en, uh, nou ja, straks even lekker gaan we even naar het vuurwerk kijken vanuit, uh, vanuit, vanuit boven. Ja. Om twaalf uur. Uh -huh. Voor de rest, uh, uh, ja gewoon uh, zoals het, uh, rustig aan he. Ja. Ja, dat is euh, lekker rustig gewoon, joh. Ja, het, het valt hier met vuurwerk hier nog wel mee, vind ik. Ik had het erger verwacht. Maar ja. het is nu wel, wel wat rustiger, want iedereen zit voor me achter die televisie. En, ja, euh, het valt hier ook wel mee, ja. En ik ben hier een beetje muziek onttaart, en de Jacco zit ook op de chat, hier zie ik. En die zijn okay. er, er net ook nog op de Skype geweest. En uh, ja, het was wel lachen allemaal, dus... Uh, ja, dus... Uh, ja. Ja, ik ga tot 1 uur uitzenden, ik ga in de tussentijd uh, ga ik gewoon uh, non-stop draaien, ga ik even ook even mijn vrouwtje uh, gezelschap houden, want die zit ook alleen uh, in de kamer, televisie te kijken, ja. dus dan ga ik zo, uh, ja, ik zet ik allemaal ik non-stop, ja, ik, ik loop ook steeds heen de wereld, van de boven naar beneden, want beneden ben ik kijken oh, af en toe de televisie met mijn moeder, oké, okay. oh je bent bij je moeder, of is ze bij jou, ja, ik ben, ik ben bij mijn moeder, ah, oké, okay. Ja, want daar uh, zet ik een hele playlist op, weet je, en dan laat ik hem draaien tot 1 uur vannacht. Oh ja. En, en dan, uh, dan, dan kan ik gewoon bij mijn vrouw blijven zitten, want dat is natuurlijk voor haar ook niet leuk als ik de hele avond uh, met oud en nieuw uh, in mijn kamertje zit. Hè. Dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. <laughs> nee, nee, nee, nee oké, okay, nee, dat klopt. Maar uh, ja. Mm. Ik zal ze in ieder geval de groeten zo doen op de radio Oké. Okay. Dus, uh, er zijn wensen maar een goed uh, uiteinde dus, uh, van mij, dus. Ja. Oké. Okay. En, uh, wacht even Oh ja. Nee, als ik je dan niet meer spreek, dan wens uh, dan ik je in ieder geval alvast gelukkig een jaar. Ja, jij ja, ja, ook. Ja. En uh, ja, uh, morgen begint alles gewoon weer uh, van vooraf aan. Ik vroeg me ja. trouwens af, hoe, hoe, ga, hoe gaat het nu met jou? Uh, uh, wat qua betreft uitslag en zo. Nou, ik krijg, uh, uh, ik krijg het uh, vrijdag te horen. Vrijdagmiddag. Dus Aanstaande. Ja. Dus, Oké, okay, uh, nou ja. Ja, we zien het wel. Je, hè, zo zo, dat, sowieso uh, wens ik je heel veel uh, uh, sterkte en zo. Dank je wel. En, en uh, hopen dat, uh, dat de uitslag goed is natuurlijk. Ja, ja. Nou jij wij morgen is het volle maan. Hè. 1 januari begint is dus 19 jaar geleden voor het laatst geweest dat het op 1 januari volle maan was. Dat is ook heel uniek, ja. hè. Heel uniek is dit, hè. Dat, dat hoorde ik, hoor ik ook, ja. Ja. Dus uh, zo, ja, heel, heel, heel... erg. Eerste, eerste keer in 19 jaar, ja, dat, dat betekent toen was ik denk ik uh, 9 of zo. <laughs> ja, als, uh, ja, bij, uh, bijna, ja, ik was toen uh, 32 of zoiets. Ja, dat kan wel kloppen, want toen woonde ik net een paar jaar op mezelf. 1993 ja. was dat dan, hè. Ja. Dus uh, ja, als ik 32, hè. <laughs> Jeetje, als ik nog Jeetje. maar 32, man maar ik zou het niet ja. meer in deze tijd willen zijn hoor ik ben blij Tijdelijk dat ik, uh, ik nou als ik ben blij dat ik nu geen 18 meer ben laat ik het zo zeggen in deze tijd nu dan hè? ik het over ja zou ik uh, ben blij dat ik een oude fan ben <laughs> ja. ja ik zal uh, ik uh, ik uh, nee ik zal het niet aarden als ik nu nu een jaar of 18 19 was geweest ik zal het niet aarden in deze maatschappij nu op dit moment dus wat dat betreft ben ik blij dat ik een oude lul ben. Ja, maar ja, goed, je bent ook zo oud als je je voelt natuurlijk hè. Nou, ik voel me ook niet echt oud ofzo, maar ik ben blij dat ik daar vanaf ben, weet je. Vooral die, uh, ja, je weet als je jong bent, dan uh, kijken mensen toch anders tegen je anders als je volwassen bent hè. Ja, dus, dat, dat zou best wel. En de maatschappij is in die 20 jaar ook veranderd, in die, in die 20, 30 jaar. En, ja uh, een ke keiharde maatschappij waar we nu in leven. En, uh, ja, je moet oppassen op je woorden tegenwoordig. Moet je ook nog mee oppassen. Ja. En, uh, ja. en je moet uh, ja ik weet ik vind het uh, geen leuke tijd, de, de laatste tien, uh, vijftien jaar. Dat is een maar beetje ja, een hectische moet, tijd, hè? Ja, we, we moeten daar uh, mee doen natuurlijk. En uh, het leven gaat natuurlijk wel door, maar, maar ja. Ik hoop uh, dat voor 2014 uh, dat het uh, wat positiever om toe gaat hè, in de maatschappij en zo. Ja, en dat we ook wat ook. aardiger doen tegen elkaar. Kijk, uh, weet je, we, we maken allemaal wel eens fouten vergissingen, en vergissingen. Uh, ja, en af en toe kwetsen we wel eens onbedoeld mensen. Uh, over en weer, want ik ben ook geen heilige, dat zeg ik gauw eerlijk. Maar ja, je hebt ook wel mensen die, uh, ja, die, die alleen naar zichzelf denken. Mm -hmm. En die denken dan dat de wereld om hen draait. Maar dat is niet zo. Je bent, nee. uh, je bent van, ook in principe van elkaar afhankelijk. He, ja, dat is klopt. Uh, dus, <laughs> maar uh, ja. Nou, ik, uh, ja, het is bij Herman al nieuwjaar, hè? Sinds van ja, is, twaalf, ja, inderdaad, ja, dan is het, het al uh, half tien in de ochtend. <laughs> ik zag het op televisie, uh, dat in uh, Australië en Nieuw-Zeeland uh, hebben ze al nieuwjaar gevierd. Dus ik zag het op televisie en uh, ja, ik heb Herman ook mijn nieuwe Skype-adres doorgegeven. Ik heb hem nog wel hoor, mijn andere Skype-adres, heb ik dan op de computer. En, yeah. uh, en waar ik nu doorheen uh, praat, dat is mijn, uh, mijn uh, uh, tablet, waar je me nu doorheen hoort. Oh ja, ja. En dan uh, heb ik kabeltjes aan naar mijn mengtafel, en dan heb ik het geluid van de, van de Skype ook apart nu. Dus de muziek, uh, de Skype en de microfoon kan ik nu alle drie afzonderlijk van elkaar regelen. Dus, oh, dat is wel en, handig ja, hè. Want mijn laptop die doet het niet meer, die is kuduk. Maar maar toen zei ja. Jacco joh, waarom gebruik je je tablet niet? Ik denk shit, hij heeft nog gelijk ook. Want ik had inderdaad ook Skype ja. erop geïnstalleerd. Nou hij werkt fantastisch, alleen moet ik het uh, niet met beeld doen, want dan uh, gaan de batterijen gauw leeg. Maar ja, uh, ik heb uh, dingen, ze hebben haar blokken gekocht, een paar weken terug, maar hij uh, doet het fantastisch. Uh, ze werkt gaan op batterijen, zit wel ingebouwd, oplaadbare batterij. Maar yeah. ik kan daar behoorlijk lang mee, uh, mee doen hoor. Dus, uh... Ja, nee, ik, ik heb ooit een keer een tablet gekocht bij uh, Bart Smit, maar die, uh, maar die batterij die gaat heel snel leeg, dus dat is ja. wel baal hoor. Ja, ik heb een, uh, een Polleroid. Polaroid. Uh, okay. Hij was niet eens zo gek duur, ik gaf 16. Dus dat is zelfs een uh, koptelefoon bij, zijn hoofdtelefoon. En, uh, en zo'n steun, daar kan je als je kinderen hebt bijvoorbeeld, die op de achterbank uh, spelletje willen doen, of, uh, dan kan je dat uh, ook nog aan je, aan je hoofdsteun van je auto bevestigen. Nou ja nou, valt mee, ja, nou heb ik er zelf wel niks aan, al dat ding. Maar ik bedoel, die koptelefoon, uh, nou, er zit nog een goed geluid in ook. En, uh, ja. Ja, en een oplader zit erbij. En je doet best wel lang hoor, maar je kan er zeker wel een uur, uh, ruim een uur werken met die tablet. Voordat die batterij oh, pas leeg goed. is. Want ik heb ja. gisteren nog mijn eigen stream in de gaten gehouden. Met die tablet, nou, ik heb zeker wel... Uh, een ruim een uur kunnen luisteren. Want ik had hem daarvoor natuurlijk ook nog wel gebruikt voor de Skype. Dus bij uh, haar werkt uh, fantastisch. Dus... Yeah. Maar, maar ik zou je niet langer ophouden. Dan gaan we. Zei nee, oké, okay, uh, maar uh, ik, ik, wens, ik wens jou en, uh, en, en iedereen die uh, luistert op uh, Eurostar in ieder geval een vast een heel gelukkig nieuwjaar. Dankjewel, jij ook en je moeder natuurlijk. Ja, ook, ja, dank ook, je. Euh, en dat het, mag, dat het een uh, mooi, mooi jaar mag worden in ieder ik geval. Ik hoop het ook. En, uh, en de jaren daarna. <laughs> ja. ja, natuurlijk. Ja, het gaat natuurlijk niet alleen maar om 2014 inderdaad. Ja, het gaat om de jaren daarna ook, inderdaad. Ja. Nou, doe ze er goed op de chat van Redder Radio. Ja, uh, heb, ik net, heb ik net gedaan. Okay. en uh, En misschien uh, uh, spreek je dan uh, aan, aanstaande zondag weer. Ja, ik ga zondag weer uitzenden. En uh, zaterdag uh, dat is de Vierde, dan ben ik ook op Pharma uh, Radio. Met, uh, ik, oh ja. Ik ga het, uh, want Jacco is gestopt met uh, Heidense Tijden. En uh, ja. dan ga ik voor, voor hem in de plaats uh, na Nelly. En dat programma heet Weekend Express. Oké okay, dan. Dus, uh, en dat wordt dan. Uh, want ja, met deze computer waar ik nu mee werk, dan kan ik wel uh, uh, net als uh, via de Line Out uh, werken. Dus dan hoef ik uh, niet met de microfoon uh, voor het speaker zijn muziek af te spelen. Dan kan ik dan ja. rechtstreeks uh, van de muziekcomputer uh, afspelen. Dan klinkt dat geluidskwaliteit ook een stuk beter. Ja, dat dus is dat waar. Het is dus ja. weer een pluspuntje. Dus... Te gek, te gek. Te gek voor woorden, hè? Alleen mannen. Nou, uh, Mr. Uh, Jaap, ik wens jou echt een heel fijne uitwisseling van jij. Uh, ja, en uh, nou, uh, tot, uh, tot snel ja oké okay. nou tot ziens en uh, nou ja ik, ik hoop een leuke jaarwisseling heb en doe je moeder ook, okay. ook de beste wensen voor je moeder en voor, bedankt voor ik al zal je, het al je vrienden en uh, nou we zien elkaar wel weer snel oké okay, jaap okay. en tot snel oké okay. doei doei oké okay, luisteraars dat was uh, Marcus. Uh, Marcus hebben we natuurlijk wel eens vaker gehoord op op Eurostar Radio en we gaan nu een uh, non-stop muziek draaien. En uh, ja, ik ga de Skype... Hij uh, staat nog wel aan. Ja, we kijken wel, uh, we kijken wel, uh, lieve mensen. Uh, ik ga het, uh, nu muziek draaien. Uh, Jacco is even bij zijn vrouwtje aan het kijken wat hij aan het doen is. Dus uh, nou, uh, ik ga het ook zo even, mevrouw, uh, gezelschap houden. En dan ga ik... Uh, mijn playlist afspelen. En dan na twaalf uur, uh, zeg ongeveer half één, kwart over twaalf, half één, dan, uh, dan horen jullie me zo weer. Dan ga ik uh, even de playlist even openmaken. Dus ik zou zeggen, uh, beste mensen, dus, uh, dan zeggen tot straks. Dan maar, hè. Oké, okay, bye bye. Tot zo. Adult Only, Dandelion. All ja To find The one I want to love me I stand here all the time Am I walking asleep? Can this dream be true? All the secrets I keep I can't keep from you Somewhere in the balance Between dark and light I will find my answer In the city tonight Why don't you seek? And why can't you find? Why don't you tell me What's really on your mind? Sugar. So sweet. Ready? Star Radio. radio. muziek luister je naar Eurostar Radio. Eh, namens eh, Eurostar Radio wens ik jullie allemaal eh, het allerbeste voor 2014. Heel veel gezondheid. Vrede op aarde. Haha. En eh, ja mensen, de beste wensen allemaal. En eh, nou, ik zou zeggen... die probeert te bereiken is toch niet beschikbaar. Je kunt een bericht inspreken na de piep dan. Hallo, uh, uh, de Jacco. Nog de beste wensen voor 2013. Of uh, sorry, voor 2014 voor jou en je vrouwtje en je familie en al je vrienden. En uh, ja, groetjes van uh, Jaap hier aan deze kant. DJ Jaap live op Eurostal Radio. Ik, uh, ik zie je binnenkort weer op de radio. Uh, we staan de zaterdag op Fama. Hey, tot ziens, doei. Ik hoor er nog wat over gaan. Oh, dat is een stream. Nou oké, okay, luisteraars, dus we gaan het uh, nog eens uh, straks eens proberen met... Um, Iemand anders weer. We gaan wel lekker naar de muziek luisteren. Straatjes. Helaas, Marcus uh, neemt het ook niet op, maar ja, ik snap het wel, Jacco en uh, Marcus zijn natuurlijk ook nieuwjaar aan het vieren. Dus ja, luister het naar Eurigstra Radio, live vanuit de studio in uh, het Laak in Den Haag. En, uh, ja, het vuurwerk hier uh, barst aan alle kanten los en uh, iedereen viert feest op straat. En, uh, nou, ik heb tot nu toe nog geen ongeregeldheden gezien, ik ben niet naar buiten geweest, maar zo, het valt allemaal wel zo mee. Ik koop alleen dat ze mijn auto niet in de brand steken. Nou ja, goed. Um, ja, het is tot, tot nu toe wel een relaxe sfeer. Heel veel knal en sier. Vooral veel. Heel veel siervuurwerk hier in Den Haag. Jullie hebben het er net gehoord. Hè. Toen uh, de klok op 12 uh, sloeg. Uh, uh, in de verte knallen. En hoor je hoort het nu nog. Je hoort het hier nu nog. Het is wel ietsje minder worden. Maar is het na 1 uur wel een beetje voorbij hoor. Maar. Uh, Oké, okay, nou jongens, jullie zitten heerlijk te luisteren naar de muziek. Ik zal even allemaal opnoemen wat er in de playlist staat, wat allemaal gedraaid is. Onder andere Olivia Wind feature 7 Space met uh, hmm, Olivia Wind. XX1 van Mr. Jack DJ. Hinalaya van Nexus. Tide van Tien, TN. Eyes Heart van Blake. The Fight, Ice Sun featuring Hector from Ice Sun, um, A Dream in the Evening from DJ Barrel and Sorry, Memories on CBSTN Timeless Night, Evisa Palinas featuring DJ HSA, Metanacht van from Hassan Chat, Intro from Suddenly, A C van from Suddenly, Spirit of the Past V van Butterfly Tea, Japan Dream van Butterfly Tea, en ook van Butterfly Tea, Butterfly Odyssey 2013, en I Found Love van Suddenly, en verder Voyage Voyage met the, the Space Between Us, van The Kyoto Connection, en je luistert nu naar Iso in the Sun, Silence uh, is Sexy, Jullie krijgen nog, uh, nog een aantal muziekjes hierna te horen. En uh, we gaan tot 1 uur door. En daarna gaan we ook uh, de, de uitzending staken. We hebben 5 uur uh, non-stop uh, gedraaid vanaf 8 uur live. Vanaf uh, 8 uur tot 1 uur, dus 5 uur. Deze uitzending wordt uh, momenteel opgenomen. Die wordt uh, online gezet. En de uh, laatste keer dat we programma's online zetten, daar gaan we ook mee stoppen. Uh, we bewaren de opnames wel van de uitzendingen, maar we gaan ze niet meer online plaatsen. Daar stoppen we mee. En dat heeft uh, een reden. Uh, ik bewaar de opnames uh, allemaal op harde schijf. En uh, op uh, USB-stick en op CD. Dus uh, drie maal wordt het... Uh, dan wordt het dus uh, geregistreerd uh, ja. dan wordt het uh, bewaard en uh, het wordt niet meer online gezet het wordt nog wel eens zo af en toe uitgezonden maar we gaan het niet meer uh, als iPodcast uh, plaatsen op uh, Archive dus uh, dit programma waar jullie nu naar luisteren is het aller, allerlaatste programma wat we uh, gaan plaatsen op Archive die jullie kunnen naluisteren de rest... Uh, ...van de live uitzendingen en voor de mixen die ik maak voor Eurostar Radio. Die worden wel opgenomen, maar die worden dan in een later stadium ooit nog eens gehaald... ...maar niet meer online gezet op, uh, op internet. Dus geen iPodcasting meer. De, dit programma is de allerlaatste iPodcasting. Dus, uh, dus wat je nu hoort is live. En uh, ja, het is de laatste keer dat we een programma uh, van Eurostar Radio uh, gaan podcasten. Dus bij deze weten jullie dat. Het zal wel eens herhaald worden, allemaal. Dit programma duurt in totaal uh, nog 17 minuten. Dus 5 uur durend live programma. En oké, okay, nou, jullie gaan nu luisteren naar het volgende nummer. Funny, funny, van suddenly. Oké, okay, luisteraarsjes. Nou Tot straks. Dus we gaan kijken of we uh, al uh, contact kunnen krijgen met Herman Teklenburg uit Nieuw-Zeeland. Herman Teklenburg, uh, daar is het al twaalf uh, uur eerder nieuwjaar dan hier in Nederland. eens dus even kijken of we contact met de rest hebben nu. eens even kijken. Het moet uh, wel lukken, denk ik. Kijk wat er gebeurt. Ik ben benieuwd. Ik weet niet of hij mij kan horen. Ja, hij gaat, hij gaat over in ieder geval. Ik weet niet of het te horen is op de, de broadcast. Beste wens. Ik heb hem even een, uh, een berichtje achtergelaten. De beste wensen voor jou en je familie. Groetjes, Jaap en Ingrid. Uh, voor Ramon Tecklenburg. uit nieuws, Zeeland. Een ton. Nee, hey, jongen. De beste wensen. Oké. Okay. Dat was uh, de Skype uh, aan de andere kant. Ja. Nou, ik krijg hier een smsje binnen, luisteraartjes. Uh, ik ga eens even kijken hoor, ik moet even mijn telefoon pakken. Ik heb een aantal mensen al uh, via sms al een nieuwjaarsgroet, uh, uh, nieuwjaarswens gestuurd. Gaan we eens even kijken. Waar is mijn telefoon? Oké. Okay. Eens even kijken hoor, wie dat is, want ik heb een aantal mensen een nieuwjaarsgoed gestuurd. Ik ben benieuwd wie het is, ik ben zo benieuwd. Even kijken Hè? Huh? Ik, nou, uh, ik krijg nou niks jongens. Eh, ik hoor de Maar Hier is het niet. Nou, kan ook wat to doen. ook niks staan weet je ja. nou, ik dacht echt dat ik wat hoorde hoor op de achtergrond tududum, hoorde ik ja, ik ga hem nu uitgooien dus uh, ja, mijn telefoon die verreed batterijen man. echt ik blijf opladen met dat ding ja oké okay, nou goed luister als ik ga nog één liedje draaien dan gaan we afsluiten het is nu 7 minuten uh, uh, voor 1, uh, uh, 1 januari 2014, dus uh, Eurostar Radio, en ik ben DJ Jaap. Uh, nou ja, jongens, nogmaals, de beste wensen, iedereen die luistert, of het later terugluistert. Dit is wel de allerlaatste keer dat ik dit, uh, deze opname uh, ga podcasten op archiv.org en de rest wordt ook wel opgenomen van de live uitzendingen maar die worden niet meer uh, uh, op de podcast gezet maar die worden gewoon uh, zo nu en dan eens een keer herhaald of zo, om de tijd een beetje op te vullen, om de zendtijd op te vullen goed, we gaan nog één uh, liedje draaien We are losing fate van de Silent is sexy nou, luisteraars bedankt voor het luisteren ja, en tot, uh, tot zaterdag op Fama Radio met het programma Weekend Express bij Nelly. Ten, en uh, zondag ben ik er ook weer, zondag 5 januari op Eurassa uh, Radio. Dan beginnen we gewoon weer om 8 uur, tot in tegenstelling wat er op de website staat. Beginnen gaan we beginnen gewoon om 8 uur, we willen wel in de toekomst in februari van 9 tot 11 live uitzending. Dus uh, dan weten jullie dat ook alvast. Nou. Silent the sexy met are we losing faith Tot ziens allemaal. Bye bye. Kijk op www.eurostarradio.nl